Ongeveer 200 politiemensen zoeken in Brazilië nog steeds naar een gewapende bende die negen mensen gegijzeld houdt. De bende probeerde eerder vandaag een fabriek te overvallen waar sieraden worden gemaakt. Daarbij werd de leider van de bende samen met twee anderen doodgeschoten. De andere bendeleden vluchten met een onbekende buit in twee groepen... en maakten in de buurt elk een aantal gijzelaars onder wie een paar kinderen. De Braziliaanse politie zegt dat het topprioriteit is om de gijzelaars levend terug te vinden.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 Genuanceerd is altijd het bleffetje rotpoten van ons rotvuurwerk. Is je eerst... dat niet genuanceerd? Nou ja, je moet ook die schutwoorden. Als schut en handen o, van meid. Onze... Ja, nou ja, rot. God, wat ben je Dat is wel grappig, rotje. Rot. Nou ja, dat is nog een soort van geestig. Als je nou. het zo bedoelt dat tenminste. Goh, ehm... eens kijken of Max nog een plekje hierover heeft. Ah, oh, jongen, dit is over is dat nu altijd zo. Hufter. Schiet er maar op. Ja. <laughs> Minister Plastek is hier nog steeds die is van de PvdA... die, zoals je waarschijnlijk niet is ontgaan, in een kabinet is gaan zitten met de VVD. Wij denken eigenlijk eerder gezegd die twee partijen... tot zover het slechtste bij elkaar en voor het land bovenhalen. Maar misschien denkt de minister daar wel heel anders heel over. Anders, he. En ook mag, dat mag bij de echte Janne, want zo zijn wij namelijk gewoon... Ja, andersdenkers die knuffelen en die kussen en die berzen we ja, nou, uit... omdat ze net zo geloven in dingen zoals wij geloven. Nee, helemaal niet. Dat mag ook gewoon. Ja, maar, maar... Ja, dus, dus, dus, dus de, de, de, de vuilnlandse politiek, Jan. En, en dan is de eerste vraag die ons bezig hield vandaag. Wat ja. doet de minister van Binnenlandse Zaken eigenlijk... Want laten we eerlijk wat? zijn, Houdt het in. Ja. uw portefeuille is waanzinnig uitgekleed. Hè? Wat doet u eigenlijk nog? Nee, ik doe eigenlijk precies wat de minister van Binnenlandse Zaken al... Nee, maar vroeger zag justitie erbij. En, en, en. Nou, er is een tijd uh, geweest dat bijvoorbeeld wonen erbij zat. Maar er was ja, dat eigenlijk ik, altijd ja. de minister van Volkshuisvesting. Ja, dat wel nog nu. Gehad. Ja. En, en er is een tijdje is geweest dat één dat minister dat allemaal deed. Maar ik vond het helemaal geen goed idee. En dat is nu weer apart. En dat vind ik ook terecht. Ja, maar dat is apart. Wonen is apart, justitie, integratie. Politie. Ja, maar integratie. Is altijd de aparte minister van Justitie geweest. Nee, uh, dus politie dus, ging u over? Ja, dat is het enige wat eigenlijk is overgegaan in de loop van de jaren, is, is politie. Maar en, wat doet u dan nu nog? Nou, gewoon het, waar we het net over hadden, het Binnenlands Bestuur. Uh, de, de AIVD hebben we het al kort even over gehad. Koninkrijksrelaties, democratie, de grondwet, uh, vrijheid van meningsuiting, openbaarheid van bestuur. O oh ja, dat is dus, best wel dus wat dus nog. Gewoon ja, het hele zorgen dat we een fatsoenlijk bestuurd land hebben. Praat u ook nog wel eens met de koningin, omdat u dit doet, in Binnenlandse Zaken? Jazeker. Vindt u dat een aardige vrouw? Ja. Dat is een leuk mens, toch? Nou ja, wat je vooral merkt als minister... is dat ze ontzettend uh, serieus en professioneel is. Ja, maar, dus, dus het is niet... Ik, niet uh, als je daar uh, op de thee wordt uitgenodigd... is het echt niet van uh, over, over koetjes en kalfjes praten. Nee. Maar uh, heeft de koningin echt pagina's volgeschreven... met, met, uh, met discussiepunten, vragen... en dingen waar ze geïnformeerd wil worden. En uh, dat is uh, buitengewoon serieus. Maar dat is grappig eigenlijk, hè? Want u zegt net, uh, in mijn portefeuille de democratie. En dan gaat u naar iemand die is geboren en die is... hoepe de poep koningin... En die heeft dan bladen volgeschreven hoe het zou moeten. Ja, toch is dat... Uh, want wat uiteindelijk is het niet de koningin die bepaalt wat er gebeurt in het land. Nee. Maar, maar die dingen zijn wel nuttig. En, uh, dus ik heb dat eerder als minister van Onderwijs ook als, als nuttig ervaren. En uh, we hadden, wanneer was het, drie weken geleden het Koninkrijksconcert. We hadden het net over het Koninkrijk. Dus dan komen de minister-presidenten van die andere landen komen ja. allemaal over. En, dan is, um, en, en ik was daar gastheer. Dus dan, dan is het ook je taak om dan samen met de koningin die avond uh, rond te lopen. Dus de mensen... En, ze is dus buitengewoon goed, op de hoogte natuurlijk. Is, is daar veel geweest, is daar heel populair. En uh, ja, dat draagt toch, toch veel bij. Nee, is wel zomaar omdat er natuurlijk al veel discussie is geweest... van, van ja, uh, eigenlijk we, we proberen we hier democratie, uh, democratie te zijn... en dan heeft zij de, de, de vinger iets te diep in de pap... alleen maar omdat ze dan ja, geboren is als, als koningin... En... We zouden het nooit opnieuw verzinnen. Als wij Nederland nee. nu opnieuw zouden nee, starten... Nee, nee, nee. dan zouden we niet met de monarchie uh, beginnen. Maar ik denk dat de manier uh, waarop we het nu hebben ingericht... eigenlijk een hele goede is. Je moet je realiseren, als we een president hebben... ik weet niet wie er dan nu de president van Nederland zou zijn geweest... Maar... Nou, ik, ik, ik denk dat u een goede kans maakt. <laughs> nou, dan kijk ik. Ik begin dan meteen heel anders over denken. Nee. <laughs> <laughs> nee. Dat, dan, ja. dat heeft ook zijn nadelen. Nee, maar daar ben ik ook helemaal geen uh, dus, voorstander van. Nee, daar ben ik helemaal en als... geen voorstander van. Waar wil jij, Jan? Nou, dat het Koningshuis prachtig is... En, en dat moeten we houden, want het is een eenheid. En ik vind Beatrix, voornamelijk Beatrix, vind ik een ongelofelijke mooie vrouw... een mooie positie en ik hoop dat ze er nog maar heel lang zit. Alexander bloed serieus, ja, maar Willem-Alexander is bloedserieus. Ja, maar daar kijk ik toch iets anders naar. Nou ja, maar en, maar dus wat ik hoop, hoort. en wat je ja. vraagt wat ik wil zeggen... Ja. Uh, um, ik. Ik vind toch dat het toch wel meer in, in, in traditionele zaken zit. Als, als daar Ceremonieel. En, en ceremonieel, ja. mensen ontvangen. En dan denk ik, laat die, laat die politiek nog maar aan de politiek. Ja, maar het is ook de politieke macht van het koninkhuis is ook, ook buitengewoon beperkt. Nou. Maar, maar de dingen die mensen kunnen bereiken, bijvoorbeeld ook met hoofd van de raad van State, Dat is niet niks hoor. Ja, maar dat, dat, dat is inderdaad, als hoofd van de raad van State heb je ceremoniële functie. Want het is die, in die samenstelling komt dat eigenlijk nauwelijks bij, ik geloof één keer per jaar. Nee, maar goed, maar daar worden toch best wel flinke dingen besloten nee, in de vrouw. Zit daarom? Nee, dat, ja, nee, het goed. is informatietijd. had dus de koningin een rol. Dat is de laatste keer ook al. al en daar was u het ook mee gebracht. eens hè, dat dat niet meer gebeurde. Ja, dat dus heeft ik. de Kamer zo besloten. En dat is dus volgens mij heeft dat ook de formatie niet bemoeilijkt. Nee. En, uh, maar ik, ik denk dat de manier waarop het nu werkt. En, en waarbij ook, we hebben nu ook een koningshuis dat niet uh, zijn tijd doorbrengt met uh, op, op, op de Bahama's uh, cocktails te slempen, maar met gewoon voortdurend serieus bezig zijn met handelsmissies, met, met dingen in de slempen toch wel eens een cocktail? Nee, maar goed, ik bedoel, ik heb van andere koningshuizen nog wel eens het beeld dat die echt het goede leven leven. Ja, precies. Terwijl, terwijl ons, ons, nee, het hardwerkende, ook, hardwerkende mensen. Hardwerkende mensen. Dat geldt ook voor de kroonprins en de kroonprins. Die, die zijn dus voortdurend bezig in het land, buiten het land om, om voor Nederland. Nee, ik vind die oranje een gerucht dat Maxima weer zwanger is. Hè? Ah, je de had, de Duitse moet Duitse die pers. je moet die geruchten niet geloven, want nou, volgens Mark Putto is mijn vrouw ook alweer zwanger. Dus geloof niet allemaal. Als die zwanger is, is Maxima ook zwanger. Maar goed, hartstikke leuk, beja is hartstikke leuk. We vinden allemaal hartstikke leuk. Maar we gingen het even hebben over die samenwerking. Vindt u dat nou ook leuk? Dat tot nu toe loopt die, eerlijk gezegd, gewoon goed. Meent het dus, nou? Ja, dat is echt waar. Het oh. is een goede club mensen bij elkaar. Er zijn er denk ik ook wel een beetje op uitgezocht... dat ze ja, dat op een zakelijke manier gaan doen. Dat ze ook allemaal een deukje kunnen hebben. En kunnen zeggen van ja, het land moet op een verstandige manier geregeerd worden. Laten we dat doen met elkaar. Deukje zegt u. De VVD is gehalveerd in de peilingen. U staat er ook niet zo best nou, meer voor. 20 nog hoor. Ja, maar goed, het nee, is toch een stukje dat, minder. Dat, dat is natuurlijk dat zijn nooit leuk, hoor. Dat, dat is nooit leuk om, om, om zo'n peiling te zien. Aan de andere kant wisten we dat 100% zeker van tevoren. We hebben dat tegen dat zou gebeuren. Dat het zou gebeuren. Natuurlijk is dat zo dat als je gaat aan dingen doen. Mensen zeggen namelijk van. Jongens, als het land maar geregeerd wordt, maakt niet uit wie je het doet, maar doe wat. Ja, dat en, was de en dan doe je het, en, en dan leg je al je, je principes aan je de kant, nee, en dan, dan, dan krijg je het voor. Dat als je dat dan kan doen, gaan mensen zeggen, ja, maar wat je nu doet, dat willen we niet Nou, er doet. is ook wel flink wat gedaan, hè. Dus nee, zeg, maar, maar, maar, is, is, is dat, is dat hoe, je, hoe je erin staat? Want veel mensen die wij deze vraag stellen, die zeggen, ja, dat is de wens van het volk. Dat is wij altijd, nee, zijn wij de wens van het volk. De wens van het volk was ofwel een kabinet met PvdA, ja, ofwel een kabinet met VVD. Maar ik denk dat er heel weinig mensen in het volk zijn geweest die dachten, weet je wat, dan moeten die twee het samen gaan doen. En je kunt niet wij... spreken over de wens van het volk, want dan is het of het volk dan, dan als een soort koorzang in één keer zegt, Ma, dit is de toon die we aan staan, ja. dit gaan we doen. Nou ja, dus het ja. is de uitkomst van het gewone democratische proces, ja. is dat dit de samenstelling is van het parlement. En, en de, de enige, enigszins normale manier om een, om een uh, overzichtelijke regering te vormen was deze. Dat betekent van twee kanten concessies doen. Op dat moment zei iedereen in Nederland, zei van in de hemelsnaam, vorm een stabiele nou, precies, dat, me meerderheidsregering. Ja, ja. Nou, die zit er nu. Zeker. En die doet nu wat er moet gebeuren. En ja, dan moet je van twee kanten water... In de we rijden. hadden net onze weerman Mark Putto... die ook andere voorspellingen blijkbaar kan doen. Ja, dat is toch prachtig, is ja. er man? Ja, bij de NOS hebben ze dan een man, weerman die alleen zegt... dat het morgen gaat regenen. Maar wij hebben een visionair. Die ja. gaan dingen aan alles. Maar goed, uh, u denkt dus dat dit kabinet blijft zitten. Dat zou ik ja. ook zeggen als ik erin zou zitten natuurlijk. Ja, denk maar, ik ook. Alleen, uh, het probleem is natuurlijk... de VVD heeft zoveel tikken op de neus al gehad... Ja, die moeten om nog zeg maar, geloofwaardig te blijven. En de, de, de, de PvdA heeft natuurlijk gigantisch gescoord... met die Samson en, en onderhandelingen. En daar valt het allemaal nog wel mee. Maar de VVD die is wel heel bang voor het electoraat die wegwandelt. Bij de volgende keer dat er water bij de wijn komt... zeggen ze, ja, rol lekker op, joh. dat kunnen wij niet meer verkopen. Denkt u niet dat het, dat een schuring kan opleveren? Nou ja, het hangt heel erg ervan af hoe je ermee omgaat. Dus als wij nu bezig zouden zijn om elkaar vliegen af te vangen... en elkaar dingen niet te gunnen, dan neemt dat risico toe... En, en ik denk dat zowel in het kabinet, maar ook in de, in de, de fracties in de Kamer, eh, toch het gevoel is: van als we dit eh, stabiel willen houden en het moet zijn voor het land, dan moet je ook eh, ja, elkaar dingen laten doen. En zeggen: van nou, dit is voor jullie belangrijk, oké, okay, dan, dan moeten we het op deze manier doen. Is het een leuk team? Ja, het is een leuk team. Nee, omdat je vaak hoort dat zeg maar, uh, op feestjes uh, VVD'ers uh, bier zuipen en staan te, te dansen en te rallen. En dat de PvdA nog een beetje zuur aan de kant staat. Nou, op die feest oh ja? ben ik nog niet geweest. Nee, ja. maar dat, we, dat het qua combineren niet echt... zeg maar, elkaars mensen zijn. Ja, maar dat gevoel we nu helemaal niet. En ik vind... We, we, dat mag niet uit het kabinet klappen, maar bij de discussies... is het helemaal niet zo dat het altijd langs partijlijnen loopt. Dus dat je krijgt hele opvallende dingen. O, oh, echt waar? Ja, en, en soms overigens meer langs portefeuillelijnen. Dus dan is juist uh, een, een VVD-minister op een spending department... die wil iets meer uitgeven. En dan zegt Dijsselbloem... Uh, als de mensen zeggen, laat me niet. Nou, het... Dus dan krijg het omkij. Heeft u wel eens het gevoel dat er daadwerkelijk ineens een soort begrip openklapt aan de andere kant. Bijvoorbeeld bij u voor een VVD-standpunt... wat hij al rabiaat heeft bestreden. Of bij een VVD-collega die ineens lijkt van... oh, wacht even, als ik het nou zo hoor, als u het nou zo zegt... dan lijkt het, dan vind ik het ook eigenlijk wel wat. Ja, ja. En gebeurt dat? Dat gebeurt. En uh, dat, dat men heeft begrip voor elkaar standpunten. En zegt soms ook wel eens van... ja, zo hadden wij het niet verzonnen. En, uh, Maar goed... Uh, uh, dat, dat is dan uh, een compromis, wat je hebt gesloten. Ja, er zijn er wat, wat pijnlijke zaken, natuurlijk, al ge, de revue gepasseerd. Nu zegt men, de, de, de, de, de politiek kenner: de VVD heeft nou wel eens een tikje op zijn neus gehad. Die van de PvdA moeten nog komen, altijd is onder het gras in de, in de sociale zekerheid. Um, want, want dat is uh, iets moeilijker uit te leggen. En het staat iets dieper weggeschreven. Um, denkt u dat ook? Dat, dat er toch ook nog wat klapjes ja. die kant op komen? Ja. Ik denk, ik denk Noem eens dat een paar. Nou ja, ik ga ze niet. Eén? Op, op zichzelf. Zijn Eén! Al, al, we beginnen. Nee, nee. Nummer drie. <laughs> uh, tw Twee. Nou ja, u kent het uh, de volgorde. <laughs> uh, uh, een volg. Eentje dan maar. Ja. Ik denk dat de bezuiniging... We hebben van de vandaag... dat de woningbouwcorporaties minder onderhoud kunnen plegen. En dat, dat er zitten heel veel mensen met de PvdA-sympathie... Uh, zitten in die, in, die, in die huurwoningen. En die vinden dat uh, uh, vervelend. Uh, bezuinigingen op de zorg zullen hard aankomen. WW. Um, nou ja, precies. Sociale zekerheid. En, maar dat uiteindelijk, als je deze orde van grootte moet bezuinigen, dan ontkom je daar niet aan. Dat is wel iedereen. Dat tegenwoordig best wel vaker. Steeds vaker ook de mensen die er dan verstand van moeten hebben volgens het feit dat ze economie gestudeerd hebben of zo. Dat, dat we toch met z'n allen misschien wel bezig zijn de economie kapot te bezuinigen. De consumentenvertrouwen is heel laag, bestedingen zijn ontzettend laag. Productie. En wel, niemand geeft een poe meer uit. En niemand dat geeft geld moeien. meer uit, niemand produceert meer. Wat is er niet iets van jongens, we, we bouwen elkaar nu wel na dat het allemaal moet en dat het allemaal verstandig is en dat het allemaal een, een, een hoog tijd wordt. Maar schieten we niet door. Dat, dat zou u linkse hart toch een beetje pijn moeten doen... Dat, dat, dat, dat, dat het zo slecht gaat? Ja, nou, voor Nederland alleen. Maar met name natuurlijk als dat in, in heel Europa... en in de hele wereld gebeurt. Dan, dan is dat risico er wel. En, Want waar, waarom doen de Duitsers het bijvoorbeeld zo goed? Want die houden die, die, die, die, die dus wel weer een... een lichte groei volgend jaar is voorspeld... stond in de krant vandaag. We zijn toch altijd een soort, een soort economische provincie... van Duitsland geweest. Wat, wat doen wij fout dat zij goed doen? Ja, er zijn uh, hele analyses over geweest... om dat verschil te verklaren... Um, en ik, ik heb eigenlijk niet zoveel... Arbeidsethos. Ja, nou, dat, dat niet, maar ook, het heeft ook de rol in de wereld. Maar we zijn nog meer op een export gericht. We zijn minder een maakland dan Duitsland. Er zijn een aantal verschillen. Uh, de woningmarkt kan ook een rol spelen. hoor. En uh, Daar zit ook nog wel een beetje een paradox van Wat we moeten doen om die woningmarkt van de gang te krijgen... dat maakt op de korte termijn de problemen misschien nog wel groter. Ja, iedereen blijft zitten. Iedereen blijft zitten. En doet geen moe meer aan zijn huis. Maar het moet uiteindelijk juist wel gebeuren... om die woningmarkt van de gang te krijgen. Maar ja, dat, dat, daar hebben we het heel vaak over gehad. Dat is natuurlijk niet te doen. Nou, toch zal het moeten. Je kunt... Nee, maar je kan natuurlijk allemaal maatregelen invoeren. waardoor mensen uh, uh, een ton, anderhalve ton. Uh, uh, ja, uh, minder, een huis minder waard is. Ja, dan ga je niet meer verhuizen. Dan denk je: nou, nou schat, dit is het dan na de komende 60 jaar. Dan gaan we hier maar uit, met precies met, met plankjes uit. Nee, maar als oh, nee. de, huizen, de huizen zijn afgelopen jaar dus in prijs, wat is het voor zoveelvoudigd? Ja, maar dan, als je natuurlijk... dan, dan kunnen de starters er ook niet meer bij. Niet nee. iedereen heeft natuurlijk 15 jaar geleden zijn huis gekocht. Nee, dat dan? weet ik wel. Nee, dus het probleem is heel veel De mensen die in de afgelopen vijf jaar een huis hebben gekocht. voor een deel van de mensen staat, een, wat dan heet, staat het onder water. Ja, ik ga het voor mensen die een jaar of twaalf geleden een huis ja, hebben gekocht. Dat, dat, dat, ja. dat is wel iets langer. Nee, dan, nee, absoluut eh. waar. Um, uh, heeft u nog een beetje vakantie? Wanneer gaat u beginnen? Ja, nou, ben nu, wat ik, wat ik al eerder vertelde, een week op vakantie ja, geweest. Is het nou al al in het land. Nou, we krijgen nu nog even het oud jaar, nieuw jaar en nieuwjaar. En dan uh, komt het weer op gang. We hadden het net al even over tenminste, uh, Jan, mijn, mijn royalty-watcher ja. uh, hier in het programma. Die zei net dat Maxima is zwanger. En ik lees net dat het in de Duitse media, hè, de... Uit de Duitse media komt. Ja. Dat zei Jan ook. Maar meestal is het dan waar. Omdat zij namelijk hele mooie linkjes en verbandjes hebben met zeg maar, het Koningshuis in Nederland. Dat zijn ze gewoon je op hoor. Maar maakt niet uit. Dus dan denk ik dat het waar is. En nou zit er hier toevallig iemand in de studio... die ondanks nog contact heeft gehad met een mogelijke oma. Heeft u wat gehoord? <lacht> nee, nee, absoluut niet. Nee, dit, is al oh, dit was al een lieglachtje. Ja, dit was naar rechts kijken en weg kijken. Dat de, waar, je he? hebt erop getraind. Je ja, ja, ja IVD gehad. heb is ik daarop nou gezeten. U ja, ja, ja, ja. Nee, nee, oh, weet van niks. Oprecht, nee. En dan het ergste is, dan wordt het weer een meisje... en dan moeten ze weer naar nou, met een A Dat lijkt me zo lastig. Ja, dan misschien kunnen ze in laten bellen. Maar ah, nee. Ja, kunnen jullie in laten bellen? Nee, laten bellen word ik alleen maar bedrijfd. Ja, nee, dat gaan we, we, niet dat we dat vooral niet doen. Wat en, we wel moeten doen, helaas, is, is, is even, afronden Jan. Warme ja, afscheid, ja, he, meneer ik Dank u wel dat, en, u, dat u was. Want, en u heeft dit ook mogelijk gemaakt. Ja, u heeft poont uh, erin getrokken. Dus Zo is dat. Nog voor, bedankt ja, voor ja, elke maand. Ook mijn dank. En ik heb het, het lege gevoel dat het tekort was. Maar goed, het is weer altijd. Ik ben, ja, dat ja. is altijd. Als het, als het fijn is, dan wil je dat het langer duurt. Nou ja, goed. Voordat we allemaal metaforen uit de kast gaan bedankt. Meneer namens Jan, denk ik. ja En, oh, en, en ook namens ja, ja, nee, mijzelf. Ja. <laughs> Oké, okay, tot ziens. Dank u wel, hè. Het was Dirk ongelooflijk. Ja, zeg. We gaan uh, nu even met ja, een puntje ja, sporten, ja, ja, hoor. Ja, nee, we, gaan, we, hebben, we hebben rijtjes, is, is ons beloofd. Nou. Waarschijnlijke rijtjes, geweldige rijtjes. Dus zonder al te veel gedoe gaan we verder met uh, sportfilosoof Leo Driesen. Ah. Sporten ah. met Leo. Ah. Leo Driesen. Ah, nee, een hele goede dag. Ah, Leo Driesen. Na. Hoe was het? met Ronald pas, denk ik? Ja, ah, leuk, Leo. erg hey, leuk, Leo. Dat je het vraagt, joh. Hallo, Leo. Hoi, hey, Jan Heemke. Leo. Hey, hey. Leo, voor de dag erbij. Jan Roos. Voor de dag erbij. Je hebt lijstjes en rijstjes. Ja, ja, dan heb je niet alleen ons, maar ook de luisteraar beloofd. Lijstjes en wat? Rijtjes. Oh, de rijstjes. Rangschikkingen. Uh, Op ja, één, nou, één, één, ik... één, één, één. Ja, twee, twee, twee. Ik uh, dacht eigenlijk uh, dat, uh, dat, dat het niet mocht. Nee, nee jawel. We hebben ons erop verheugd. Oh, lijstjes. Okay. Nou, uh, begin maar met het eerste rijtje of lijstje. Ja, nou, dat uh, eerste... Uh, huh? Stand. eerste maar ook. Nee nee nee nee, nee, nee, nee. nee, nee, Lijstjes of rijtjes, oh. niet stand. oké okay. Ik heb hier een lijstje van de beste vierde man van uh, 2012. De beste vierde man van 2012 is, is geworden... Is geworden de heer Koekoek. Nou, dat is leuk. En ja. de volgende rij. Ja, beste prijs. Uh, de prijs voor uh, de beste toneelspeler op het voerveld gaat naar uh, Denny Holla. Die, uh, die op een. De uh, zilveren gaat naar... Danny Holla! Denny Holla! Holla. Hartstikke leuk! Danny Holla! Denny Holla? Wie is dat? Ja. Ja, die zeg-en-duw die, die, die van, uh, van, uh, van pellen. En, uh, uh, uh, oh, uh, oh, uh, ja, en die ging liggen rollenbollen voor je Oase gezicht gewonnen. Niet Danny Holla. Ja, Danny Holla. Of Stilstaat noemen ze me ook al. Weet je wat ik dan de, de, die achternaam heb? De Holla. Of Stilstaat. Nou, een heel klein drummetje was dat. Was, ja, is ja, ja, ja, ja, ja, ja. ook een beetje een ja. tussen. Rijtje 3 3 3 3 3 Ja, het is eigenlijk al. Is eigenlijk al Sorry, jongen, even. Uh, gebouwd uh, hier uh, met uh, veel te dragen met die echo. Wat? Uh, Leo, één momentje. Rijtje 3 3 3 3 Oh ja. Minst gefotografeerde voetballer van 2012. Wacht even, Leo, je, je, je had nog een, een mond vol brinta. Hebben We hebben die kunnen verstaan. <laughs> Minst of meest gefotografeerde? Minst, Minst gefotografeerde ja. voetballer van het jaar 2012. Ja. Ja, dat zal wel dooi zijn dan Danny Holle. Is geworden, Hans Welschap de Balju... van Aristos, zaterdag 3. Hup, Hans. Rijtje. Nou. Rijtje vier vier vier Ja, eh, de, de, de, de beste... de beste, wacht, ik heb hem hier nog. Oh ja. vier vier het vier vier is schoorde op de tweede plaats. Oh, wacht even. Graziano oh. Bellen. Ja, ja, maar wie is de nummer één? Leid ons uit het verlossen, uit ons leiden. Ja, maar ik heb... Al. Ja! Ja, ja. Van ja! Hals! <laughs> ja, Een leukste avond. Ja, Van Hals! Je ja, bent vandaan, Leo. Ja, ja, ja. ja! ja. Ik heb ook nog een serieus, een serieus lijstje. Ik vind oh, wacht even. De, de, de, de, de meest, uh, wacht meestje. even, Leo. Wacht even. Ja, ja. Het serieuze lijstje. Yes, yes, yes. Nummer ja. 5, 5, 5, 5. Ja, ik vind uh, op nummer 1 uh, gedeeld geëindigd uh, de zeg maar, mensen die uh, positief hebben bijgedragen aan het voetbal van het jaar 2012. Vind ik op de eerste plaats uh, Frank de Boer. Ja. En waarom? En dat is niet omdat ik uit Amsterdam kom, nee, uh, nee. Wat, wat wel zo is. Of Omdat je ook maar niet uh, dat... van je tweede naam Frank heet, want dat weten we allemaal, Leo Frank. Nee, nee. maar het is gewoon omdat hij uh, uh, zeg maar in dat hele jaar 2012 uh, uh, uh, Ajax uh, wederom kampioen heeft gemaakt. Maar ook in die tijd van die revolutie, bij, uh, ja. bij die zogenaamde fluwele revolutie, zo, ja, oh, uh, waarbij ja. echt heel veel slachtoffers zijn gevallen, dat hij heel is uh, de man geweest die, die, die ja. van begin tot eind altijd zichzelf is gebleven. Hij en had net, die, die armstok die... vast, hij had het stuur, hij had die horizon, ja. hij is, Hij kon, denk, hij kon ja. voor 6 miljoen uh, uh, naar 6 miljoen. Moskou en hij doet het allemaal niet. Nee. En uh, wie ook voor mij, wat mij betreft, vermeld ik vermeldigheid, oh, Ronald wacht. Koeman. Uh, ja, jezus. Ronald Koeman. Jij bent uh, er niet gewend veel, hè, dit soort ja, manier van presenteren. en Bruno uh, Martins Indy omdat hij uh, als voetballer gewoon geweldig is doorgebroken, van ik wel mooi. En ik wil ook nog even een pluimpje geven aan, uh, misschien was dat met dat, uh, met dat uh, bandje laten zien. Zetterkeuzebuur, ik vind toch wel, als je 27 jaar bent, overzie je niet altijd precies wat de gevolgen zijn van de dingen die dit... Maar het ja. nee, deed het vooruit een goed hart, ja. dat vind ik ook wel belangrijk. Ja. En dan, dan heb ik nog een tot, tot slot, uh, tot slot. En dan, dan mag je nog stellen lastig. aan mij. Is dit een, een lijstje? Ik weet niet ja? meer wat ik ben er Is dit een nieuw lijstje? Ja, e ja, dat is dan moet Oh, maar dan moet ik een echo hebben. Kabouter, Ja, dan op. Ja, dan eens even op. Wat voor lijstje is er? Wacht, ik wat voor lijstje is Ja, hier is het lijstje. Nee, wat voor lijstje? Wat gaan we aan? Wat oh ja, ja, het beste presentatieduo van 2012. Ah, komt er. Oh, Het beste presentatieduo van 2012 dan. is gewonnen. Ja. Leo! Uh, het is een hele lijst op, nee. op de vijfde nee. plaats. Nee toch, gewoon. Nee, op de vijfde plaats eerst. Ja. De deurzakkers. De deurzakkers. leuk. Op de vierde plaats, Katharine Keil en Ronnie Tober. Leuk, leuk, leuk. Ja, geestig hoor. Op de derde plaats, Paul Witteman. Ja, ja, ja, ja, ja. Op de tweede plaats, Sven en Kokkelman. Ja! ja. En op de eerste plaats, geëindigd. Nou! En, ga er maar goed voor zitten. Ja. Knevel en Van der Hij ja, Ik zich ophangen. En ik uh, vind jullie wel terug, jullie zijn wel genoemd. Jullie zijn op plaatsgeinig, e plaats geëindigd. Net, net voor het duo Onbekend. Hallo? Ja. Dat ja. is jammer. Het is uh, uh, strikt, strikt, strikt, strikt, strikt heerlijk gegaan. Je geeft zo'n man uit het verleden een, een podium, en ja. dan, uh, dan is dit dus wat je dan krijgt. Uh, uh, Man, uit uh, het verleden? Ja, <laughs> ja. <laughs> dat vind ik wel een mooie kwalificatie. Echt zo'n zo hey, oude, oude uh, voor uh, Die haal je nog een keer de vergetelheid. Ja. En, en dan, uh, ja. dan krijg je dit. Ja, we, het was <laughs> nee, ik, uh, de, uh, Bartje badje van uh, Brune Bonen of Leo Driesen. En we dachten, nou do, doen we de tweede die kent niemand. Dat is misschien een leuke vernieuwend voor het programma. Maar dan krijg je ja. dus dit. Oké, okay, ja leuk. Ja. Hé, hey, en uh, bedankt. En tot slot. Oh, je hebt nog een lijstje. Oh, de beste. Nee ja, tot slot. Nee, en echt. He? Ja. Ja. heb je een echo nodig of een, of een drummertje? een drummetje uh, drummetje maar een, een, een, een, een drummertje. echo nee, echo, echo drummetje nee. of uh, zo'n zo bekkentje Was nou ik heb hier een, een bandopname dus van die moet ik even oh. laten horen dan ja. even uh, ja dit is het volgende geluid ja en dan moeten jullie raden van wie het is komt het hè ja dat, dat, dat voor mij is dat Mario van de Ende. Nee, hij was van de beste afsluiter van het, van het afgelopen seizoen. En dat is ook geworden de heer Sedar Geusjebuik. Ja, wie is toch die Sedar Geusjebuik? Ja, dat is die Turkse scheidsrechter. En die met dat, dat, dat bandje dus respect zichzelf verleutert. Ooooooh! Ja, ik weet niet, dat is toch dat soort, Die kwam met het bandje dat bandje respect naar Robert Maaskamp. Dat ja, jij dat weet! Nee, maar is dat, dat vleugje multiculturalisme wat Leo echt, in het programma echt, wil brengen, echt. dat begrijp ik ook wel. Het is o, misschien ik ook wel nodig. Hoe vonden jullie tegen Mazen gister? Eh, ja, bijzonder uh, interessant als je niet gekeken hebt. Nee, ik vond niet zo... Ja, ik kijk er niet meer zo graag naar Leo. Waarom niet? Nou, omdat ik er... Weet je, ik heb hetzelfde met Freek de Jonge. Dat, dat, ik moest daar vroeger vreselijk om lachen nee, en op een gegeven moment... Heb of niet? Nou, ah, sorry? Ik, ik, ik heb er Ik, tot een, ik ben ermee je opgehouden. Er een, je had er wel een mening over vandaag. Nee, maar ik ken al wel stukjes uit die show en ik heb al eerdere shows gezien, oh. maar het punt is gewoon... Die man is uh, predikant geworden. Daar heb ik niet meer zo zin in. Ik vind het leuk als mensen grappen vertellen en er mag echt wel iets onderzien. Maar hij is nu aan het onderwijzen. Dan, oh. ben, dan haak ik een beetje af. Ja, ik ook. Mm. Dat is ja. een beetje mijn ding. Ja, ik heb zin. het niet gezien, Leo, maar dat komt door mijn, door mijn zinderende haatjager in school. Nou ja, zoals ik, zoals ik al twitterde aan jou, Roos, ook jij hebt recht op een mening. Maar, maar ik, ik, heb, wat Fred de jongen betreft, ik ben naar uh, zijn laatste voorstelling geweest. Hoe uh, ja, uh, uh, Circus Kribben. Nee, ze, uh, <laughs> Circus Kruber, dat is een mooi verhaal en het is helemaal niet de tweede Mooi no. verhaal, goed verhaal. Oh, leuk jou, ja, Leo. Nou, mooi. Ja, ja, dat, manne, zinisme manne van van die ja dat zinisme voor jou, jouw roze. Zinisme, eh... zinisme, Leo. Ja, jy, nee, maar ja. dat is een beetje jouw generatie toch, hè? Dat als ik het niet, als ik het niet mee eens ben, dan ben ik cynisch of extreem nee, rechts of wat ik, ik... ben helemaal niet cynisch. Ik heb gewoon recht nee. op mijn nee. eigen mening. jij, nou, je moet zo wel fijn zijn als je ook inhoudt had, zeg maar. jij, jij, je, je, je, zit, je, zit, je zit er gewoon voor, één pak inhoud, Dat kunnen we van jou niet zeggen, Holle, Tom. Voorzeker eens. Jouw ramp. Je, zijn zijn juist juist zelfs. Ja. je ja. zit ook weer zelf etiketjes te plakken, hoor. Ik zeg helemaal niks. Nou, je hebt gewoon gelijk ook. Leo! Hey, Lee, Yo! Mag ik nog even zeggen dat ik uh, met, met tellen aardig in de koers zit met 14 doelpunten die ik had? Nee, maar jij, jij, jij, jij bent topscorer en dan wordt hij ook, denk ik. Nou, zeker ja, als ja, Boni. Uh, we gaan even de uh, collega's. Tony Boni. En Trent wordt gewoon kampioen. Nee, Ajax. PSV. Nou, dat blijven we dus gewoon volhouden. Ja, maar. Nee, maar dat gaat ook gebeuren. Nee, jazeker. Goed jongens, ik hoop dat jullie... Uh, mijn lijstje zit dat dat uh, ook op, op, uh, op mijn eigen website, met cookies. E, oh, ja, ja? Leuk. Oh, leuk. Heb je de wnoodries.nl Ik, ik hoop, uh, dat, zullen, dat, dat het, zullen jouw geval wel bitte cookies zijn dan. Oh. Kijk. Die had Theo wel graag willen gebruiken. Misschien. Nou, ik denk dat Theo daar een daar, daar, daar neusje wat had opgehaald, Leo eerlijk gezegd. Nou. Nee, ik begrijp wel dat jullie zestigers het nu tegen mij op willen nemen. Ik snap ook wel dat je daar meedoet door jou, meid. maar als je hier zit is, is dit gewoon een radiokloofje op de radio. Uh, ik bedoel, geen hey, Ja, jou, Roos, mag ik jou dan wel vragen waar, waar, waar, waar om oh. ik om kan lachen? Waar ja, ik om kan lachen? Ja, behalve dat er iemand voor jou uh, uitgaat over een bananenschil, want ja. dat kennen we wel van je. Ja, dat is jammer dat je dat zegt, want daar kan je nou echt, echt onbeduidelijk om lachen als iemand op zijn smoel gaat. Moet ja, ik ook, maar, maar, maar iets... Uh, O, o, qua, qua, qua humor om te lachen ja. bedoel je? Ja, ja. ja. Nou, dat was, ik heb vandaag een show gezien, die was ook gisteren uitgezonden. En god, ben ik even die jongen in zijn naam vergeten. Goedemans. Beyers. Nee, die niet te schelen. Goedemans, goed, goed. Go go go Goedemans. Oh ja, Goedemans. Nee, Goedemans. Dat Goedemans. Was, Goedemans. Goedemans. Goedemans. Goedemans. Goedemans. Ja. Nou, dan heb ik teruggekeken en dan moest ik onbedaarlijk om lachen, die vond ik heel erg grappig. Ja, die heb ik ook opgenomen, dus we zullen er wel moeite van terugkijken. Waar... Ja, die is dus echt grappig. Oh. En die maakt gewoon grappen. Daar is hij zeg maar op aangenomen. De grappenmaker maakt grappen. Ja, maar we en... mogen, we, we, mogen als we van een bepaalde leeftijd zijn en mogen we vooral niet moraliseren. Dat mag niet. Nou... Overigens valt het wel op dat, dat die opmerking die, die Theo Maas over, over Geert Wilders maakte, dat dan schieten ook wel een heleboel mensen ineens in hun... Uh... In hun tweet... Uh, wat zei die dan, Leo? Jij ja, zei gewoon heel simpel dat uh, je misschien een keer mensen niet moet beveiligen... dan moeten ze er langer na over denken wat ze zeggen. Oftewel, oh. dan ja. houden ze hun waffel. want dan worden ze plat, plat ploeg ploeg op... Ja, precies. Oh, wat een nou, Ja, dat ja, ja, is een stukje vrijheid van meningsuiting. Dat vind ik prima. Ja. En dan kan je smakeloos doen. Maar nee. iedereen vond dan weer dat, dat ja. daarom dus Theo Maas in de gevangenis moest. Nou ja, dat geloof ik. Hey. Ja, ja, ja dat, nee, maar nee. Dat, dat viel mij op. Dat daar heel heftig ja. op gereageerd werd. Terwijl sommige opmerkingen van hem nog wel heftig waren dan dat. Nou, maar goed. Ah ja. ja, joh. heb. en okay. okay. hey, uh, een, een prettige uiteinde, Leo. Ja en, en ik wens jullie ook ja. al het al het goede en, en, en een heel mooi begin. Ja en, en een leuk en, begin ook ja. En, ja. en zo en uh, komt het nieuwjaar en, en dit jaar ook nog Siemack nog een keer. Siemack ja. komt ook straks en uh, uh, Willy en René hebben die nog uh, goede voornemens. Ja uh, oh, oh uh, ik hoop het nieuwjaar weer een nieuwe brug. Mooi. Super. Nou dankjewel. Ja. Leo, dankjewel, hè. Ga lekker. Dag. Oh, maar dan wil ik ook een eh, nieuwe bril. Ja, ja, mooi. Hey, dag, Leo. Dag. Leo. Dag, Jan. Span, lekker. Doei. Dag, Jan. Dag, jongen. Tot het volgende jaar, hè. Dag allemaal, Jan. Dag, Leo. Dus er zijn dag. nu maar twee Jannen, toch? Ja, ja, dat moeten drie keer bij zijn ja, ja. Dag, Leo. Doei. Wij wensen u echte Janden. Wij wensen u echte Janden. Wij wensen u echte Janden in het komen. Mijn welgemene excuses voor de laatste jingle. Mooi, zeg. Sinds kort heeft hij concurrentie van Jan de Bouffrie. Maar waar de binnenhuisarchitect er honderden heeft gehad... nam hij er duizenden. Want niemand minder dan onze Martin. Nee. Kent u Jelle Brand Hij is die broer met die natte ogen van Aaf Brand en zij is die vrouw die onzienige koelums over hoe te kezen en vochtig toiletpapier voor die Volkskrant schrijft. Maar goed, dit gaat over Jelle. Hij is een hele slimme, politiek correcte jongen. Gestudeerd, grootstedelijk en pro-multiculti. Hij is een Volkskrantlezer en VPRO-gidsbezitter. En waarschijnlijk heeft hij een P van die A-lidmaatschap. Die Jelle die duurt, hij is een ideale schoonzoon. Zou nooit iemand kwaad doen en heeft een broertje dood aan racisme en discriminatie. Jelle is alles wat goed is en dat laat hij ons ook altijd weten. Die PVV en haar aanhang is het domste wat er is volgens onze Jelle. Onze samenleving die wordt vernietigd door domrechts. Volgens onze Jelle. Door blanke mannen die geweld verheerlijken tegen die nieuwkomers in dit land. Die jongens die door hun Marokkaanse afkomst geen stage kunnen krijgen. Door roomblanke mensen die met vooroordelen alles wat niet past binnen die Hollandse tradities op de trein naar Polen willen zetten. Die het liefste... Met hoge zwart gepoetste lazen, door die vogelaarswijken marcheren, om alles wat bruin en gespiegeld is, het land uit te jagen. Nou, daar heeft Jelle dus een hekel aan, want die Jelen is links en intelligent. Tot zover die theorie. Eerste kerstdag reed Jelen door het park, en er reed een scooterspook op Jelles fietspad. Dus wat doet een goed mens die spreekt die jongen hier aan op hun gedrag? Want spookrijden mag ook niet in Jelles maatschappij. Daarop werd onze Jelle vol in die gezicht gerocheld. Een dikke vluim liep over zijn kalende voorhoofd... via neus, mond, naar nardikken om vanaf daar op zijn stoer te landen. En wat doet Jelle... Die gaat ze achtervolgen om ze in elkaar te slaan. Geweld tegen die donkere mensen. Maar dat mag helemaal niet Jelen. En hij geeft op Twitter zo waardoor dat het om twee Marokkanen gaat. En hoe weet die Jelen dat nou? Heeft hij hun paspoort gezien? En daarbij, stel dat het nou die Marokkanen waren. Dan wel Nederlandse Marokkanen. En die moeten we toch van jou Nederlander noemen, Jelen. Zo zie je maar, in theorie zijn wij allemaal heel netjes, maar in die praktijk allemaal domrechts. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Jelen, wat is dat trouwens voor naam? Zo noemen wij in Tsjechië een ontstoken ouder. <laughs> man, man, man, man. Ja hoor. Ja, Martijn, hè. Zo, hoe zal ik hem even doen, Jan? Ja, ja doe ja. hem. Met voorsprong de meest markante parlementariër van de PVV... en dat vinden ze dus zelf bij de PVV, Jan. Maar ook een dierenliefhebber... waar zelfs Marianne me nog een puntje aan kan zuigen. Niet dat ze dat zal doen. De nieuwe wet Dieren gaat per 1 januari 2013 van start. Een uitstekende reden om even te bellen met Dion Graus in. Het Haags Geluid van PVV. Hallo. Ja, hallo. Hoe is die Janne, Janne mannen, hoe is goed, het? Er goed, mee? Goed, ja goed, goed. Dion, met jou ook. Ja, fijne kerstdagen gaf. Echt waar? Wie? Lekker... Zeg je dat nou of vraag je dat nou? Nee, je zegt het. Veel, die, veel beestjes gegeten, lekker beestjes gegeten. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb niets dat uh, heeft gevlogen, gezwommen of geremd of gekropen. Dat weet ik allemaal niet. Wat maar heb je ja, dan ja, gegeten met kerst, Dion? Nou ja, eigenlijk best wel uh, saai, maar het zijn meestal uh, vleesvervangers en, uh, en soja allemaal echt. Ik ben een hele saai eten hoor. Ge -dezer, ge -dezer. Oh, ja, maar er is ook bijna uh, misdaad tegen de menselijkheid om op kerst soja vleesvervangende <laughs> middelen te eten, die Jong. Ja, jongens, ja. nee. maar als je de, al die dierenlende iedere ja. dag meemaakt, wat ik meen, want dan smaakt een dier hier niet meer. Ja, je hebt gelijk ook zeg. Hé, ja. hé, hey, hey, uh, dan hebben we nu natuurlijk last van uh, de nieuwe dierenwet en dat is dan een raamwet. En dan is de vraag uh, van Jan en mij, wat is een raamwet? Ja, er een, een, een kaderwet, o, ja, dat is een kaderwet. Dat wil zeggen, dat is een. Ja, dat is Ik dat het, het is een kaderwet. Nee, dat is een kozijnwet. Nee, nee, een, een kaderwet en dat wil Een het is, dubbelglaswet! Dat is, is, is, is, is een boom met zijtakken en dan moet, moeten er nog de blaadjes aan gaan groeien. Zo een boom je... met zijtakken en dan moeten er de blaadjes. Ja, ja, ja. Jezus, politiek is wel, politiek, ik, is wel maar, moeilijk. Ik, ik, ik, ik, ik voel <laughs> dat ik het. Begin, het is eigenlijk een algemene rompwet, Jan. Waaraan de ledenmaat <laughs> moeten wet. groeien. Ja, boomwet? <laughs> kozijnwet? Ja, ja. een nou Hé, hey, zo, zo oh. zal ik hem noemen tijdens het debat eh, de met. Ja, waarom niet? Hey, en, en, en wat staat er in die, uh, ja, in, weinig in die dus, nieuwe dierenwet? Ja, er staat er wel wat in. Nou, wat staat er in eigenlijk? Nou, kijk, de, de wet dieren moet eigenlijk de gezondheid en welzijnswet voor dieren gaan uh, vervangen. En dat zijn hele technische wetten. Ja. Ik denk niet dat we daarom... Nee, helemaal hangen dan ga je de diepte in. En, en ik denk dat de luisteraars er niet op zitten te wachten. Oh, nee. maar, maar, maar ik vind dat er, zijn, uh, dat er gaten zitten tussen de gezondheids- en het voor dieren. En de wetdieren die er nu gaat komen. Ja, ja. En ik, ik, ben, ik was ook eens een van de weinigen dat niet mee eens. Nee, duidelijk. Ja. Wat ik inmiddels begrepen heb, dat, dat je zo'n zo raamwet... Hebt, ik heb het natuurlijk wel gekeken. Ja, wacht wat even. Er is. Ja, Jan, wat, even, wacht even. Wat, ja. Jij was een van de weinigen er niet mee eens. met die nieuwe nee, raamwet. Nee, nee, nee dat klopt. Ik, ik vind dat de gezondheids- en welzenswet voor dieren. Die, die was vrij waterdicht. En ik vind dat je eerst. dus geen kale bom met takken. maar dat je echt een bom. Uh, met, uh, met blaadjes moet, uh, moet ja, en, en met nestjes en foto's. Dat wou ik, ja, ik, ja, ik eens even uitleggen, Jan. En moet je moet zo'n raamwet, zo'n rompwet, zo'n boomwet. En moet en ook in vateren met allerlei algemeen bestuurlijke maatregelen of ministers, dingen. Ja. Zodat je dus. in eh, als het ware het, het, het, het invult, prrrr kleurt. Nee. Prrrr. Prrrr. Prrrr. bijvoorbeeld ja. antibiotica gebruik regelt. Of, uh, weet, hè? En die honden, dat is dus niet en goed. En papegaaien. Hé, hey, maar, maar, maar daarom ga ik nu in 2013, dat is ook mijn goede voornemen, ga ik met een, uh, zelf een initiatiefwet komen oh, leuk. Om, om de rechten van dieren in de grondwet uh, vast te leggen. Ja, precies. Grondwet. Nee, maar die ja, moeten kijk, dan in eigen... Ja. ja, precies. Maar, dat, dat, dat, dat, nee. hey, maar, maar, Dion, het gaat toch eigenlijk best wel goed met alles wat je wil? Ik bedoel, de, de, de, de wilde dieren ja, ja. uit het circus moeten weg, uh, nertsenfokkerijen worden verboden. Nou, okay, maar dat gaat best wel goed, toch? Met, met, Overal, met alle uh, hysterie en alle dierenviaducten. Hey, en vooral de dingen waar jullie ook zo aan om gelachen hebben, zoals de dierenpolitie in 1 4 Ja, ja, dat was een mooie. Zo. Ik denk hey, nog steeds dat het een grapje is. Hoe is mooi, hè. Hey, he, bijna bijna 200.000 meldingen per jaar, hè. Ja, bijna ja, 200.000 ja, dat meldingen. Dat wel veel, Allemaal van Marianne team zeker? Of niet? Ja, maar dat is een priester vaak. Het is vaak niet alleen dierenmessandering, maar ook inderdaad jeugdzorgzaken en ook andere familieleden. Wat je daar aantreft bij die zieke idioten. Ja, want mensen die dus dieren verwaarlozen, verwaarlozen ook hun kinderen in de tuin. Nou <laughs> ik nou, het gekke is, we hebben het laatst ook al over gehad. Je hebt mensen die zo gek op dieren zijn, ze zijn een hekel aan mensen. Zijn juist vaak mensen die heel dol op dieren zijn, verwaarloos hun gezin, is mijn stelling. Ja, die, die, die bestaan er ook. Ja maar, eh, en waar zit maar, jij, in welke groep zit nou, jij die om? Ik, ik, ik, ik zit in de groep dat, uh, dat ik altijd uh, evenveel van dieren als van mensen heb gehouden. Oh, dat nou? Maar naarmate ik ouder word, uh, ga ik steeds meer van dieren houden. En is dat, is dat alleen maar, uh, zeg maar met liefde of is het ook fysieke aantrekkingskracht? Nee, nee, nee, dat weet jij, Jan, daar ben ik, ik wacht van. Sterker nog, daar heb ik zelfs ook mede de dierenpolice van omdat om dat soort zieke idioten die pommel met dierenbedrijven Oh, daar had ik niet over. Hallo, ik had het over knuffelen gewoon met de poes op schoot. En jij denkt gelijk aan poorden Nou, jong toch. is midden in de nacht, luisteren bejaarde. Ik begrijp best dat die dat denkt hoor, met jou erbij. Nou, alsjeblieft, ik moet er niet aan denken. Ik heb niks met dieren. Ja, dood, op de borstloof. Op de boerderij was toch dood normaal dat je op zo'n kiezing ging Op de boerderij? Ik kom niet uit de boerderij. Maar zo met zo'n nu Emmer, geen... hey, dat heet de Emmeren. Loop niet te emmeren. De emmeren. Ja. emmeren betekent een emmertje achter een paard en dan. Uh, ja, dat deed ik dus in de we leren, Romeinse soldaar. We leren hier zoveel. Weet je wat hij ons vorige week geleerd is? Beschuitje, beschuitje. Schuitje, weet, je, weet, beschuitje. Je, weet jij wat dat is? Schuitje. Weet je wat dat is? Ja, we horen lachen. Nee, nee, nou, dan ga je nee. dus in de kleedkamer vol met. Nee, nee, nee, nee? Niet, nee, dat gaan we niet. gaan we niet doen. Dat hebben we vorige week. Erg hè van Johanna de Bult terug. Dat is toch ook erg? Nou, dat is al dood. Maar dan lag haar. Haar, want het was toch een meisje, Amerikaanse neef in Amerika op, op, op het strand. En dan ja. is hij daar ook dood gegaan. Ja, nou ja. je, moet je, je moet je eens afvragen hoe dat kan. Hè? Dat op uh, twee plekken, op diezelfde zandbank, dat er twee wolven zacht gaan aanspoelen in een moment van tijd. Het mogelijk met, uh, met seismologische onderzoeken te maken die oh. daar hebben plaatsgevonden. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat normaal dus, zou er zo'n zorgdier eens in de, in de 80, 90 jaar aan spoelen. Oh, en dan ja. maar twee tegelijk. Dat deugt allemaal niet. En wat er is gebeurd. Uh, met het weigeren van noodhulp, ook door mij aangestuurd. Dat is helemaal schandalig. daar zijn laatste woorden niet over gezegd. Nee. Nee, want dat is flink gejokt weer door de regering. Wat nou, is er gebeurd? Vertel het ons nu eens. Gezien biologisch onderzoek. Nee, wij nee, nou, beginnen even bij, het begin, kijk, bij het eind. Je zegt noodhulp kijk, is geweigerd. Waarom? Nee, precies. Nou, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld ook mensen aangestuurd, zeezoogdierdeskundigen, en die zijn gewoon geweigerd. Lijker. En de zeezoogdierenspecialist specialisten wereld is ook geweigerd. En Wat het, het verband is, zo'n dier moet je normaal, net als in Nieuw-Zeeland of in Australië, daar hebben ze die dieren binnen twaalf uur terug. Ja. ja, maar dat is makkelijk, ik, he, want daar hebben ze ook natuurlijk de, de andere zwaartekracht dan ja, maar hier. Maar dat, dat hebben ze hier toch ook, Genine Hennis? De minister van defensie die heeft de, de beschikking over meerdere hydrojetboten, en dan kunnen ze zo het zand onder het dier van blazen. En hadden ze hem binnen een paar uur hadden ze hem terug gehad. Waarom hebben ze het niet gedaan, Dion? Jammer, Wat jammer, voor sinistere complotten die achter? Ja? Want die is, is, al vanaf 2002, 2003 op zoek naar een karkas van een terug. Want ze hebben een incompleet karkas. Ah. Of ze hadden het dier moeten uh, euthanaseren, dat doe je door middel van explosief in zijn hoofd. Dat hebben ze niet gedaan omdat ze de schedel nodig hebben. Dat is één ding wat heel duidelijk is. Ah. Want het is of, of je hem, of je, je laat hem ontploffen met die ja, manier. Dat hebben wij ja. met zoveel woorden gevraagd, Claude. Ja. Ja, ja, precies. Nee, maar, en dat is het verhaal. Dus je kan je natuurlijk afvragen als je een dier ah. vijf, zes dagen laat wegteren. Ja? ben je dus gewoon bezig met de bescherming van de karkas. Ah. En laat, de, de, de, de, Iedereen zegt wat hij wil, dat is feitelijk ah. waar wat ik nu dus zeg. Dus Dion Graus, ja. jij zegt dat we Johanna hebben laten kreperen, niet teruggezijden gedaan. Ja, niet wij. De, nee, niet wij, maar de tuig. Met de tuig. Men, de, tuig. Maar, en, o, o, o, nee. de man. Om, om alleen maar een, een compleet karkas te hebben... Nou, kijk, dat dat dier daar vast is gelopen, dan moet nog onderzocht worden door dat de oorzaak. Zijn Zij is maar logisch, ontplotten. maar maar maar, maar, maar, maar zij is gewoon mogelijk, mogelijk, zeg ik, hè? Maar ja, dan mogelijk. Dan is, maar, maar... Toen dat dier zouden, of iedere hydrojetboten boten inzetten om dat ja. dier los te ja, krijgen. Ja, maar... of, ja, of zouden dan moeten laten ontploffen. En wie wilde dat karkas hebben? Uh, naturalis. Ja, gooi er maar in. Ja. Op de vallen! Dames en heren, jongens en meisjes, echt hele luisteraars, moet je horen, dit is toch wel een scoop van je welste. Dion Graus, de ongelofelijke dierenliefhebber van de PVV, die zegt het volgende. Die Johanna de Bul terug, die hebben ze kapot laten gaan, die hebben ze niet kapot gemaakt. En helemaal maar nou één ding, omdat Naturales graag een heel skletje wilde. En is dat niet een schande, Jan? Nee. En ah, ja, dat is de. Terstond heeft Dat is het. Ik probeer eh, even. Ja, uh, die wil ja. niet door Jan heen ik, ik, ik probeer Jan bij te vallen ja. om jouw woorden meer kracht ja. bij te zetten. Je, ja. dan je mag heen zo, heen heen hoor. Ja. ja, wat wij zeggen. Afschuwelijke zaak, een misdaad tegen de dierlijke menselijkheid. Die zo misdaad. is dat. Zo. Nou, dat was even lekker, die En nu mag jij er nog eens ja, even ja, overheen. Nou, ik, ik wil alleen maar zeggen, veel mensen zeggen tegen mij... ...maak je je druk om een bult terug? Nou, ik ja. ben toevallig woordvoerder voor de in de Staten-generaal... ...dus ik maak me wel druk om, om een bult Want dat is mijn, mijn portefeuille. En het tweede ja. punt is ja. dat een zeezoogdier even meer hersenen... ...en meer gevoelsintuigen dan wij allemaal bij elkaar. Dus, je euh, bedoelt, om... Om... wij allemaal bij elkaar bij de PVV? Ja, of, of, ja. Of, nou, of? Ik, ik denk dat, dat, dat dan, dan, dan de mensen. Ik weet zeker dat een, een, een, een tenne meer gevoel heeft... ...en meer intelligentie heeft dan een mens. Dus hij gewoon ja, een ja, prachtig ja. zeezoogdier liggen creperen een of andere een smerige voor zandplaat voor zijn eigen skelet. Godverdomme. Ik vind het een schande. Ik ook. Hé, hey, trouwens over schande gesproken. handenbroeken van de VVD die zat hier vorige week bij de echte Janne. En die ja. zei, die, die, die, die gasten van de PVV zijn volledig, maar dan ook volledig onbetrouwbaar. Ja, en dat is heel graag dat hij dat zegt. Ik vind het ook dan een slijmjurk tegen mij. Want je gaat met een het voetballen en dan zit hij daar als of het Twente bent te zingen op de tribune. En dan zit hij drommels en sjaaltjes om je nek te gooien. En dan als je dat inderdaad achter de rug. Dan is het dus een. Ja, als dat waar is wat jullie zeggen. Nee, dat heeft hij gezegd. Dan is het dus niet eerlijk en niet recht door zee. Want er zit altijd de slijm in je gezicht. En als iemand het achter de rug doet, ja. Kijk, als ik iets met die jong. Maar nog even één ding: Hand in Broeken, die is getrouwd, maar jij zegt dat hij met een Zweedse, maar een Zweedse. Ja, maar A, met jou knuffelt en het dan ook nog eens achter in je rug doet. Nee, nee, nee. Ik zeg, als die, als die dus inderdaad negatief over ons spreekt. Oh, nou, een... dus ik dacht, ik dacht oh, nee, dat je wilde vertellen dacht je dat je Ik denk de dat, de dat, de dat, dat, de dat de Hannes misschien niet per se wilde ja, uh, uh, ja, in het kader van of je toevertrouwd kan worden dat je gezellig naar Twente kan kijken. Dat zal heus wel. Maar hij bedoelt meer, denk ik. Dat jullie partij zich in de laatste kabinetsperiode volstrekt ongelooflijk ja, dacht, heeft gebouwd. Waarom, waarom, waarom, waarom, waarom nodigen jullie mij niet meer uit? In de Vorig jaar mocht ik nog bij jullie in de studio komen. Heeft het allemaal met de bezuinigingen te maken? Nou, iedereen komt gewoon één keer. Ja, kan hè, kan het zeggen, zijn er zijn 150 Kamerleden. Jongen. Zitten we hier nog een paar jaar? Hè? Zitten we hier nog 13 ja, jaar je of je zo? Je bent nou... Elk dier in nieuws ben je... We kunnen die stoot van Tima ook bellen. Maar wie bellen we? Ja, bellen Ja, je kijkt dan naar Ja, We nodigen we heus wel een keer uit hoor. maar. Nee. Maar nu even we niet, Dion, want we, moeten gewoon, we hebben nog een lijst van 120 Maak mensen te gaan, joh. Maken een cocktail. <laughs> nou, hé, hey, Dion, uh, slaap lekker. Slaap je alleen in bed of, of met dieren? Nee, maar nee. ik bedoel, met, want ja. sommige dierenliefhebbers nemen hun hond mee naar bed. En, en, uh, de poes. De poes. Nee. nee, maar dat heb ik. Ik laat dieren, ik, ik verdisnifieer dieren niet. Dus ik laat ze wel dieren zijn. Dus en dan dan, dan slapen ze niet in bed, nee. nee Verdisnifieren. Verdisnifieren. Verdisnifieren. Ja, ja, ja, Mickey Mouse ja. niet, zegt hij. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, dat begrijp ik, maar, maar wat vind je van de verdisnisering van, van de samenleving? Dat Disney nou, <laughs> het is niet Hé, wanneer valt het kabinet, John? Um, nou, ja, ik hoop heel gauw, maar... Komen ze hem wel naar jullie toe? Ik ben bang dat ze zich heel uh, hecht aan elkaar moeten vasthouden, want wow. ze krijgen altijd een flink pak op de broek van de kiezer. Dus nee, ik ben bang ze dat, er ze, dat ze de volle, volledige termijn blijven uitzitten. Nou, dat lekker. Okay, Zeer schadelijk nou. voor ons zand uh, en dieren en, en, en, en mensen, voor ondernemers, ja. andere mannen. En, en ook uh, insecten? Doe de hond in vanavond, hè? Ja. Zeker. Alle goeds voelt... Jij ook. Maak er een mooi jaar van Dionnes. Oké, dag Janne. Dag Dionne. Het Haag's geluid. De liefdespanter blikt terug op het jaar van het begin van het einde. Dagboek van de liefdespanter. Ik vond 2012 een... Topjaar! Dat hoor je dit jaar trouwens maar weinig. Want 2012 zal zonder enige twijfel de geschiedenis ingaan als het meest misantropische pokkenjaar sinds lange, lange tijd. Ik kan me in elk geval niet heugen dat de mensenhaters op zo'n storende, dominante, zwartgallige en naargeestige manier. hun stempel hebben weten te drukken op het maatschappelijk discours. Nooit tevoren konden hufters en doemdenkers... zwartkijkers en aluhoedjes, complottheoristen en blinde haters... zo vrij uit hun gang gaan in een walgelijke tegen-alles-cultuur... waarin geen plaats mag zijn voor hoop en optimisme... alleen maar voor slecht, slechter, slechtst. Want anders hebben al die ellendige niks en niks meer te zeiken... en dan kunnen ze net zo goed meteen een kogel door hun zagrijnige kutkoppenjassen... want veel meer dan blind en domschelden en janken is er niet bij. Nou... Ik vond het dus een topjaar. En dat terwijl ik op deze plaats ook een en ander heb afgeklaagd. Daar heb ik nu spijt van. Het was een topjaar. Ik heb een leuke baan verdraaid voor het vier betere. Lekker geboerd ook, financieel. Iedereen in de gezinsfamilie is gezond en gelukkig. Ik heb fijn geneukt gemiddeld gesproken. Ik dacht er volgend jaar ook weer een topjaar van te maken. En nog minder te zeiken. Dat is mijn stellige voornemen voor 2013. Ik wens u alvast een gelukkig nieuwjaar en een gezond tot volgende week. Dagboek van de liefdespanter. Meer neuken? Ook. Mooi. Je kan gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling is niet helemaal genuanceerd, zoals uh, Jan uh, Hemskerk al zei. Want het is uh, nou, eigenlijk een beetje een grove stelling. Misschien is het wel een beetje te grof. Maar god, laten we er toch maar ingooien. Blijf met je rotpoten van ons rotvuurwerk. We, Zo. Hadden, we hadden het ook kunnen vragen aan onze volgende gast. Rijnildis van dit huis is namelijk vooral bekend van de Dikke Dits. Ofwel, hoe hoort het eigenlijk? Het standaardwerk over etiketten en omgangsvormen... dat inmiddels de herziene 39ste druk heeft gehaald, Jantje Roos. Oh. Tevens is zij oranje deskundige en werkt zij aan een boek... over hoe we moeten omgaan met Arabieren. Dat binnenkort nog best iets van pas kunnen komen, trouwens. Reden genoeg om te gaan bellen met etikettengodin Rijnildis van huizen. Een hele goede nacht, mevrouw van huizen. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Mevrouw van Ditshuizen, het zijn dit jaar barre tijden geweest voor de goede omgangsvormen, vindt u niet? Nou, valt wel mee hoor. Ja, ja vind ik ook. Het valt wel mee Jan. Ik vind dat de hufterigheid in Nederland in een rap tempo het overnemen is. Er moet ja. een halt worden toegeroepen, mevrouw van Ditshuizen. Nou, daar heeft u. Oh, valt het niet 61 van de bevolking ergert zich het meest aan de slechte omgangsvormen. 61 van de bevolking ja, vind ik de, nog de, de meerderheid vindt dat dus de grootste ergernis. Dat is de onbeschoftheid. Weet oh. u dat nou? Ja, ik kan niks van doen. Dat is gewoon, uh, dat is onderzocht dus een paar keer al enkele malen gevraagd aan dat mensen en dan komt er altijd weer uit. Dat de Nederlanders daar zeer ontevreden over zijn. Nou, dat is helemaal waar. En daar zijn we natuurlijk helemaal met u eens bij de Echte Wij zijn namelijk een heel net programma. En we laten iedereen altijd uitpraten. En we, we, we, we schreeuwen waarde. niet nee, door mensen heen. En laten zien de waarde. Maar de vraag is natuurlijk. Hoe komt het zo dat het zo aan het verhufteren is? En dan is er nog maar één ding die we moeten doen. En dat is de oplossing zoeken. in... Hoe kunnen we het oplossen? Ja, hoe kan je het oplossen? Eén, ik kan een heleboel noemen, maar ik zal het kort houden. Ja, van nee, godzijf wel, zeg. Er is er één, uh, dat is dat een heleboel ouders het hun kinderen niet meer leren. Juist, nou, nee. daar wil ik even één. Het is grappig nou ja, dat je het ja, Sorry dat we zo door we u heen praten, om. trouwens. Waarom leren ze dat niet aan die kinderen? Omdat ze het of zelf niet geleerd hebben, dan kunnen ze er niks aan doen. Hun ouders waren hippies en die zeiden, wees maar jezelf. Ja, precies. Die Die hippies, babyboomers. Ja, van die babyboomers, nou ja, dat niet. Nee, hippies. Ja, ik kan wel mijn tromper zitten zingen bij Bakwan op de schoot. Die uit alle drie de oksels dezelfde geur hebben. Wat? Ja, ja, ik, ik, ja oké. Okay. Nee, ik ja, was nee, even nee, hippies. Jan, uh, Jan ik heb ook een beetje even Komt even niet goed verstaan allemaal. Nee, dat nee, ja, nee, maar we hadden het eigenlijk nee. meer over dat, die hippies. En, en dat, uh, dat is nogal een stokpaardje voor waar, uh, mij. Uh, maar, u maar, aan het beamen eigenlijk. Inderdaad, okay. die kinderen, die, die, die ja, precies. Dus opvoeding en sommige mensen hebben die meegekregen en zijn opgevoed door dat lange aardige werelds Nee, kijk. Als ik ook even wacht. Ja, ze dat gaat meegekregen. Mee ja, ja, of ze al. hebben geen zin om dat te doen. Want ze zeggen: Ah, die kinderen, dat zijn hun kleine prinsjes en prinsesjes. En die moeten het alleen maar leuk, leuk, Precies. leuk, leuk, leuk, leuk oh, hebben. vindt u het ook en zo interessant? Als alles maar ja, leuk is. Niet, maar, en, ja. en u zegt: Tuchten. Dat zeg ik helemaal niet. Nee, dat zei ik. Dat klopt. Eigenlijk. Nee, maar ja, de vraag was, mevrouw van dit huis: moeten we het respect voor de ouderen met name en de medemensen... weer ouderwets inrammen bij de jeugd? Nee, nou ja, nee. Wat er moet in worden gerampt, daar ben ik op zich wel voor... in het algemeen, zowel jeugd als ouderen... in het algemeen iedereen ja, ja, ja. en middelbaar, hè? Middelbaar. Dat je je re, uh, rekening houdt met de ander. Want nou. je bent niet alleen op de wereld. Nee, zo is het maar net... Kijk, daar gaat het om. Dus je moet de ander in zijn waarde laten en ja. daar rekening mee houden. Dat is regel 1, basisregel van Basis. de omgangsvorm. Ja. En hoe krijgen we dat nou weer voor elkaar, mevrouw Van Ja, maar het ook met het fysiek. Dat en ja, ja, goed, dat is één. Nou, en de tweede nee. regel, die ook tweede heel belangrijk is, kan niet genoeg zeggen, dat nee. is dat je Vergede duidelijk moet zijn. Duidelijk. Dus je hebt ja. een morele regel, moreel, en je hebt een praktische regel. Grijpt u? Dit zijn de twee regels. Precies, moreel, liefst even andere en praktisch... Respectvol omgaan met anderen. Nee, nee, nee. praktisch is dat je duidelijk bent. Duidelijk dus bent? Ja, dat zeg ik. ik het is echt... Nee, dat zei u helemaal niet, maar dat zei ik. Maar goed, dat, dat zei u. Ja, precies. Ja, zo Zie je, we komen er wel. Ja, uh, nou iets anders, nou. even praktisch toegepast. Uh, nee, bij, bij, bij praktisch niet. Dat zei mevrouw van ja, huis net. Nee, maar ja, nog... oh, hij, jawel, hij was helemaal ja, goed bezig. Jawel, ja sorry. Nee, nee. ik dacht nee. dat hij theoretisch even, bedoelde. Nee, nee, nee. toegepaste pra etiketten. Ja. We staan weer voor oud en nieuw. Vanavond is het weer zover. Oh. Uh, we, we, we, we, de, ik wil graag nu eens even duidelijk hebben... Ja. wie zoen ik wel en wie zoen ik niet. En, niet. en als die buurvrouw heel knap is, mag het ook met tong. Kijk, hoe het zit, is dat op, of je nou, oud jaar viert... Of uw verjaardag, of het is uh, 1 september of het is 30 nee, april. Nee, morgen dat vieren we. allemaal helemaal oh, nou, niet. uit. het mevrouw van dit huis, dat maakt wel uit op 31 december vieren we oud en nieuw. Nee, ik ja, vier niet mijn verjaardag we dan. Nieuw. Ja, dan, dan. Dan ben ik ook niet jarig lijken. natuurlijk. Maar... maar ik heb het, u vraagt mij over de etiketten. O oh, ja, oh, ja. ja, sorry. ja, sorry. ja en Die is dus altijd gelijk. Dat gelijk. maakt dus niks uit, er is nee. niet een speciale oudejaarsetiketten, of een verjaardagsetiketten, of een dagelijkse nee, kostetiketten. Ja. Die is er niet. Nee, dus dat zijn de gebruikelijke ja. regels. Gebruikelijke u regels. moet rekening houden met die ander. Dus die buurvrouw, of wie u dan ook, wat, wat, wat u ook wil, u moet altijd u zo gedragen dat u een ander geen schade berokkent. Ah, ja. Rekening houden met de ander, daar dus, gaat het om. Dus als je bijvoorbeeld een hele nette oude buurvrouw hebt, dan geeft u een handje. en zegt u, mevrouw, de buurvrouw, ik wens u een hele fijne en een heel mooi nieuwjaar en dan heb je een ontzettende blonde stoot met een decolleteen Als je wonen... dan douw je er de bosjes in en dan vlieg je erop. Nou, hij heeft er helemaal niets van begrepen. Nee, het is allemaal hetzelfde, joh. Hij Vol... heeft er niets van begrepen. Nee, dus, dus, het ik... gaat dus om de ander, hè? Het gaat om de, de ander, precies. Ja. Dus, maar hoe kom ik erachter, dus, uh, mevrouw ik, Van dus... huis, wat de ander wil? Nou ja, kijk, dat kunt u zelf ook wel een beetje bedenken. Ik hoor nu toevallig een meneer, die, gaat dus, uh, die, die kocht vuurwerk ja. in een winkel. En dan zei hij, nou, ik weet dat mijn buren dat verschrikkelijk vinden, dat vuurwerk. Dus ik heb nu extra harde, verschrikkelijke knallen gekocht. Ah, Ga ik dus even ja. lekker jennen. Dat en, goeie, dat, en dat denk ik dus, dat is dus niet... Aardig niet nee. netjes. Nee. Nee. Want dan die, zij weet dat ze dat niet leuk vinden. Ja, Hij niet. doet het toch. Dan vind ik dus pesten. Dat, dat is, is pesten, dat is pesten dat en dat pesten, En dat ja. moeten we niet willen. En dat is verhuchtering nee, van de samenleving. Dat is Precies, daar worden heel ja. veel mensen zeer ongelukkig van. Ongelukkig. Dus u mag niet testen. Nee, dat is waar. Maar als dus zo'n man dan naast mij woont. en die doet die harde knallen terwijl hij weet dat ik het niet leuk vind. mag ik hem dan op je, een klap op zijn karens geven? Nee, nee, nee, dat kan ook weer niet. Want dan, dan, dan doet u ook weer wat trouwens ook nog strafrechtelijk verboden. Dus dat mag al helemaal niet. Nee. Dan gaat u nog verder. Dan gaat u zelfs in het strafrecht komt Maar... U Zeg, mevrouw Van Dishuis, wat, wat moeten we met mensen die dat doen? Hoe gaan we het nou oplossen? Kijk, op dit moment zit ik in Friesland. Ik zit hier oh. in de storm oh. met een enorme beukende, beukende ijsvol meer... wat hier tegenaan klopt. Oh, uh, klinkt dat geweldig. klinkt best dat is, spannend. Klinkt kloppend. Ja, heel spannend is het hier. Ja. Heel spannend in Friesland. Kletsnat daar zeker. Wat zegt u? Het is zeker kletsnat daar. Ja, nou ja, hier buiten wel. Maar ik zit hier veilig binnen. Maar het is ja. fantastisch. Gelijk heeft u. Het is echt geweldig. Geweldig. Is het Mooi. Geweldig. Maar u ja. wilde iets vertellen, ja. Uh, ik wil iets vertellen. Ja, uh, uh, yeah. wat wordt in Friesland, daar hebben ze, daarom zeg ik het ook, daar voeren ze goed actie. Althans, die doen een beetje, want die hebben dus een stichting. Moet ik even opzoeken of ik die kan vinden, want ik was niet in deze vraag voorbereid, maar ik heb het wel ergens. Oh, leuk. Die denken aan uit, nacht voor vanavond. En die hebben een, een stichting opgericht, even kijken, ja, die heet de Nuchtere Fries. Stuk. Nee. Oh. En daar hebben ze overal grote uh, uh, advertenties en stukken met gelukkig nieuwjaar, hè, vraagteken. Drank, denk na. En dan wordt alcohol onder de zestien. Nou, daar zeggen ze natuurlijk al iets. De, die ja. drank is natuurlijk erg. Nou, en dat is dus een, een provinciale communicatiecampagne die jongeren wijst op verantwoord alcoholgebruik. Nou maar, ja, dat zie je dus niet, overal ik, staan. Nou, nou, nou Is het niet zo precies. dat ze dat niet kunnen lezen? Want zij spreken daar toch vies? Ja, nee, ze spreken ook Fries. Het gaat ook, al, ook altijd in het Fries, hoe, je hoe, je in het Fries? hoe is ja, het in het Fries? Ja, ik kan ook in het Fries. Kijk, ik spreek zelfs Fries. Maar hoe, dus hoe is het dan ook in, in het Fries, dat die campagne? Ja, dat kan nu niet doen. Maar dat is dus oh. in een uh, tweetalige provincie, heeft hij heel dat juist vastgesteld. Maar zij doen dus ook iets. Maar ja, het blijft toch de ellende dat mensen onder, onder een genot van alcohol ja, rare, ja, dingen rare, rare dingen doen ja. die tot slechte gevolgen leiden. Nou, meestal het... ja, zwangerschap bijvoorbeeld. Maar het, het, het, het ding is ook, hoeveel zoenen nou, mevrouw Van Ditsijssel, bij de buurvrouw? Ja. Kijk, er zijn dus uh, heel veel mensen, ik weet niet of u er ook toe hoort, heel veel mensen, ja. die het, vrouwen dan vooral, die het vreselijk vinden om drie maanden te zoenen. Ja, en vooral ja. met zoveel mensen. dat ja, Iedereen alsmaar ja. drie keer moeten zoenen. Ik doe meestal dat eentje, maar wel een hele lange. En, en, precies, nou ja, en kijk, nat. één of twee of en, helemaal niet. Nou, en mensen vragen mij wel eens of en dat nou hoort, ja, nee, nee, hoort. Ja, wat er hoort. Wat er hoort is, is dan nou, aan de rekening houden met een ander. Dus als ik het niet wil, dan doe ik het niet. Want ik hoef het nee, niet, nee, te nee, nee, dat niet te doen. Nee, precies. het niet te doen. Als ik met mijn lippen getuid heb, u, u deinst achteruit. Ik u deinst terug, dat ik ik wel zeggen. Ja, u deinst terug. Dan heb je die Jan Heemskijk niet hoor. Dat is een beestje. Weet u wat ik terug ben? Nou, omdat ik u helemaal niet ken, nog nooit gezien heb, nee, dus een man precies. die voor de eerste keer op mij af, afspringt ongeveer, dan wil ik wel wel even zien wat ik daar voor vlees in de kaart heb. Nee, het nou, dat is een flink stuk, een een stuk, stukje vlees, dat ik, ik kan u, u vertellen. Ik kan u wel vertellen, dat is niet mis hoor. Maar goed, dat komt. Ja. ja, nee, sorry. Goed, Mevrouw Van dat... Ditshuizen, we zijn eruit, we doen gewoon niet wat de ander niet wil, en we moeten niet zoveel drinken, en harde kanalen ook niet met de oud en nieuw, en, en, en u zit in Friesland, kletsnat, bonken, beuken, uh, golven, Ten en wij wensen u een prachtig nieuwjaar. Ja, dat doen ik we hetzelfde. Dank u wel. Dank u wel mevrouw dit zoute en en een goede nacht nog. En een goede nacht verder. Ja, daar. Daar. Wat een geleuter. Nou nou. Wat een geleuter. Ja, op, he. Hè, wat Ja, Zo steek je nog eens wat op. Ja, zo is het net. Ja. Ieder jaar weer datzelfde gejank van GroenLinks. Wat is dat toch een sneu neuzenclub. Maar ik dat eigenlijk, vind je dat ook niet genoeg? Nee, dat is keurig. Moet, leuk, ja, we moeten een beetje worden. de nuance opzoeken. Ja. Ja. Als zij alles zouden bepalen, blijft er helemaal niks over in dat land wat leuk is. Ja, nou ja, groene thee en harige geen kruisen. Oeh. Dus, bel gratis naar 0800 en 2.1 en geef je mening over de stelling van vanavond. En die is, blijf met je rotpoten van ons rotvuurwerk af. Jan, pak een beet. Oh, nou, ik heb er wel helemaal zin in. Kees jij ook? Ja, zeker. Kom maar. Hey, voor jullie me ophangen wil ik jullie de beste wens uh, geven. Nou, dat mag, is, uh, dat mag zeker. Zeker, leuk. Hé, hey, maar, uh, ja, het is nogal wat. Uh, blijf met je rotboot van ons rotvuurwerk. Dan zou ik zeggen, als je je beide handen nog hebt, zou ik dat zeker doen. Uh... Oh, ja, ja leuk. H ja. Wat een geleuter. Nee, nee, kijk eens wie we daar hebben. Een grote verrassing. Moet je nou eens even opletten. Japie de Groot, Japie! Goedendag. Goedenacht. Ja, dat ja, ja, ja, was er. hoor? Hey, is dit, wat krijgen we nou, zeg? Ja, ik dacht ik doe het nog maar eens een keer een keertje. Ah, je hebt gelijk ook. Jappie. Ja, wil je op de stelling ingaan of uh, heb je iets anders leuks meegemaakt? Uh, ja, laat uh... ik het maar eens doen. Oh, wat? Op de stelling ingaan. Oh, oh, oh oké, okay. ja. Ik bedoel, ja, ben je helemaal ik verrast. Ik iemand, uh, iemand de inhoud brengen in plaats van de bedreigingen? Um, ja, ik bedoel, uh, gaat het gaat fantastisch werken, of verbod. Even wachten, je moet nu even... een fantastisch verventen... werken, hebben. verbod. Oh, zo het wel. Ja, ik verstoel het wel. zou fantastisch ja, werken. fantastisch werken, want bedoel, voor 31 december steekt er ook niemand vuurwerk af. En dan gaat ook niemand naar België toe om daar van tevoren vuurwerk te halen, wat oh. niet helemaal de... Je, je doet nu he, de, een stukje cynisme. Ja, zo kan je het kunnen noemen. Oh ja, nee, ik dacht dat je het echt mee, nee, mee. Ik dacht, Nee, dat was nee. Ik uh, denk, Jasper dat is ineens, Jasper ineens helemaal... Ik, ik, nou ja, nu het zo zegt namelijk, ik dacht ik bij mezelf... Goh, ja, het is ook wel fijn als gewoon dan de gemeente... of een, een paar agenten die dan onder deskundige begeleiding van... De oh, is dat fijn? Doen. Nee. Oh. Okay. Nou, dan is het ook ja, misschien wel een goed idee... dat de gemeente bepaalt uh, hoeveel wijn je nog mag drinken. Weet je je dat... Oh, nee. Oh, zullen Ja, Ja, wie de Groetjes! Wat een geleuter. Prima vergelijking, Jan. Nee, het gaat ja, meer om dat, dat de, je dus vrijheidsbeperking en jij vindt misschien he? vuurwerk niet leuk, maar misschien Raoul wel. Nee, ja. hey, Raoul, wat ja, vind ja, jij ervan? Tuurlijk. Nou jongens, ik moet eerst even zeggen dat ik GroenLinks inderdaad een beetje in zijn partij vind. Zo, dat wil ik wel even zeggen. Ja, mooi gezegd. Okay. Ja, en, voor, en voor de rest? Als laatste, wat de geluiden van het jaar, wil ik nog even dit doen zonder te lachen. Niels en Richard, een echte koning. Oh, wat een stelletje boshomos. homos, branden, hey, bos -homo's. In de hel. branden in de hel. Dat was bo bos -bo. ja, mooi. Wat ik heel jammer vind, is dat, ik weet niet wie Niels en Richard zijn, maar als ze boshomo's zijn, wat gewoon kan in dit land, ja? dan begrijp ik niet dat ze moeten branden in de hel. Nee, begrijp ik ook niet. Maar Fra Frank, äh, hi Frank, ga jij nog een liedje zingen of zo? De ja, Frank. Nee, heren, ik ben tegen de stelling. Ik vind er zijn steeds meer tokkies in deze maatschappij. die je moet je geen vuurwerk geven, joh. Ja, heel goed. Dan Dankjewel. Go oh, uh, heerlijk hè? De nanuck. Lekker, dikke, dikke, dikke. Jan, hoe vond je hem gaan? De laatste van het jaar, 2012. Uh, uh, in de schitterende traditie van de afgelopen maanden, jan man Het was, het was weer een, uh. uh, een inhoudsvolle uh, uh, aflevering. Afge exactly. Afgewisseld met werkelijk de dieptepunt. Wie komt er volgende de week spel. eigenlijk? Ik zou nee. niet eens weten. Ik hoop niet. Ah joh, wat maakt het ook uit. In ieder geval, uh, dankjewel voor het luisteren. Ja. Voor uh, Echte Janne. Een prettige uh, morgen. Uh, morgen, morgen uh, uh, vanavond ja, en vanavond al is het al. ontzettend knallend uiteindelijk. En zo is het me net. En tot volgende week weer bij Echte Janne. En uh, pas op je vingers. Doei. En een ja, dag. dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Dus als je bijvoorbeeld een hele nette oude buurvrouw hebt, dan geef je u een handje. En zegt u, mevrouw de buurvrouw, ik wens u een hele fijne en een heel mooi nieuw jaar. En dan heb je een ontzettende blonde stoot met een decolleté naast nou, je wonen. Dan duw je er de bosjes in en dan vlieg je erop. Nou, hij heeft er helemaal niets van begrepen. Nee, het is allemaal hetzelfde, joh. Vol... Hij heeft er niets van begrepen.